Je weet hoe ik het doe. Je weet hoe ik het maak. Ik smak je smoeder dan je kap. Ik ben die gangster, van de tweedex is straat. Mijn gaps komen aan ze steken in je hart. De trade ik te maakt van je En mijn grijps zijn zo hard. Mijn klik staat stappen ik ben die gangster. Van de tweedex is straat. Als je goed net weet je wat ik bedoel. Ik spit drie zinnen. En ik smak gewoon je school. Ik breng in dit, maar dit is een gewone rap. Ik smak je spul aan je nek. Dit is die Eloy track. En twee is mijn plek. Ik hoef alleen maar één woord. Eén woord, één mike, één rap. Ze komen aan als een strijk, ze komen aan als een speer. Ik hoef geen geweer. Ik heb zo'n lange tax, ik spitter urenlang het En veroordeel me niet voordat je mijn tax hoort. Ik hoef geen geweer. Is waar ik me mee verweer Ik praak ze met één woord Mijn mic bestaan Dat is wat je oren doorboort Ik heb net zoveel woorden in mijn mond Als kogels in een geweer Ik doe het niet meer Ik hoef alleen maar de mic Ik wil met de mensen de de pad op gaan. Dit is mijn plicht, dit is mijn baan Ik laat de mic nooit meer gaan uh. is mijn mic, the life. The life is now I don't you were supposed to pride mijn, ik ben gewoon met hem in de line. Ik ben Chomcy, samen met de of de geweest Dit is de mijne, His is Kan je die gozer blazen? I don't like him, Tijd er is geweest We are to the mic, we gauwtje niet Dat steek Je wordt net zo gepleesd als een blik Ja, en wie ben ik? Ik ben Chomcy, flik, z'n nooit Dit is Chomcy in een mooie voice It's not the wrong choice, breeg niet de make. make it big for me today is een we make make a big me make it big talk to us make it big it's a me man is hey give me the mic and bring me to the mic right i got the sweet the mic that's what i need ja, ik denk deze niet zou vergaan Dat ik een plaat de zie staan Cheats, Jong, CV, Enoi Dat is de naam Ja, ja, ja, ja Wil wij weer twee weken, is